Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de raketaanvallen op Kiev is zeker één iemand om het leven gekomen. Volgens de burgemeester zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. Sommige inwoners maken zich zorgen en willen wegkomen. Al geldt dat lang niet voor iedereen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Kiev. Tegelijkertijd is er een grote stroom mensen die weer terugkomt naar de stad. Zo'n 40.000 tot 50.000 mensen per dag. En als je door de stad loopt dan zie je ook terrassen die weer open zijn. Mensen die op straat wat zitten te drinken in de zon. Dus dat, dat beeld is er ook. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn bijna 2000 burgers omgekomen. Onder wie 162 kinderen. Dat meldde de Verenigde Naties in een rapport. Voor de kust van Libië is een vluchtelingenboot omgeslagen. Waarschijnlijk zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Migranten proberen vaak via Libië de Middellandse zee over te steken richting Europa. De Britse premier Johnson mag Rusland niet meer in. Ook twaalf andere Britse politici kunnen een bezoek aan Moskou vergeten. De Russen zijn boos dat de Britten met nieuwe strafmaatregelen zijn gekomen. En voor veel bezoekers begint Paaspop met een ritje door een koeienstal. Boer Anton uit het Brabantse Schijndel heeft zijn weiland omgetoverd tot een parkeerplaats voor festivalgangers. Maar om daar te komen moeten ze dus met een auto dwars door de koeienstal. Door de koeienstal naar een parkeerplaats, was het gedaan? Ja, dat is ongelooflijk. Nee, nee. Deze geur gaan we dus de hele weekend denk ik wel ervaren. Het voelt als thuis dit. ja. Voor corona konden paaspolbezoekers ook al een auto parkeren bij boer Anton. Hij is blij dat ze nu na twee jaar weer terug zijn. Ik heb die blije mensen gemist. Ik ben uh, buiten Schijndel meer bekend dan Binnenschijndel. Want Schijndelse mensen komen met de fiets. Maar alle mensen met de auto die kennen ondertussen wel voor dat ze parkeren bij boer Anton. Nee. Volgens hem kunnen de koeien al die auto's door de stal prima hendelen. De dieren geven net zoveel melk als anders, zegt hij. Het weer, veel zon, ook zijn er wat wolken. Het is 13 tot 18 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A7-Horen richting Zaanstad zijn er file bij Wormen van 3 kilometer. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Naar de jaren 80 uh, met deze single van The Swing Out Sister. De breakout Breakouts blijft een uh, lekker plaatje om uh, te draaien. Het begin van het derde uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag gaat je al 15 uh, buiten op dit moment. En uh, ja, de komende dagen worden ook hele mooie paasdagen wat betreft het weer in ieder geval. En, uh, ja, uiteraard ook uh, hopelijk uh, met de andere dingen die er nog uh, aan gaan komen. Vergeet niet hè, vanavond uh, drukwerk in, uh, in, uh, op het gastensplein uh, bij het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uh, uur. Iedereen is van harte welkom. En wij uh, gaan het uh, derde uur in. Wat gaan we daarin allemaal doen? Uh, uiteraard gaan we zometeen uh, pit report doen. Uh, toch wel wat nieuwtjes uit de... Uit de, de... Wereld van de Formule 1 en met name met, ten aanzien van, van Max. Want hij schijnt een eigen raceteam te hebben opgericht. Dat ja, is, dat heb ik ook genomen. En een ja. van de racers is uh, papa. Denk het wel. En uh, daarnaast uh, had, had, had uh, Max ook nog wat kritiek op de snelheid van de safety car. Maar daar heeft de Via op gereageerd. Daarover meer straks tijdens pit report. En daarna gaan we natuurlijk weer snel schakelen met uh, met uh, Duintjesveld, want uh, S.V. Zandvoort-Arsenal... toch een hele belangrijke wedstrijd, zoals uh, gebleken is. Zeker met de aanzien van de plaats op de ranglijst... blijven ze zevende of worden ze vierde. En uh, wellicht uh, kunnen ze daardoor, als ze winnen... naar de na-competitie uh, komt dan ook in zicht. Maar de tussenstand momenteel is inderdaad in het voordeel van S.V. Zandvoort. Het staat namelijk nou met 1-0 voor. Dan hebben we om half vijf het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Bumper... En we hebben een uh, heerlijk gedicht van de week. Echt een, een, een ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, een, een, het is net geen lullaby. Maar het is een prachtig, prachtig, gevoelig, gevoelig gedicht. En uh, de titel uh, is Mijn uh, Kleine Moos. Dus een heel ontroerend gedicht om kwart voor vijf. Mijn Kleine Moos. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Wij hebben de zin in het derde uur van dit programma. www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio hier aan de Tolweg Tina. Goedemiddag Zandvoort en hier is Dr. Love. He's got the potion and Flow. He's got the power, yeah He's the reason why my face is all alone Just one who kiss lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what my doctor does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 En we zijn trots op Zandvoort en dat we aan de zee zitten. En daar gaat ook de nieuwe single van Nielsen aan over. Aan zee, aan zee, zee, de stroming. Ga mee, ga mee. Ik vond dat ze op maan leek. Schrok toen ze me aankeek. En zei ga mee, ga mee. Wat zou jij doen als je mee mag? Beetje fantasieke...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 Vast. Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. Vuur in de nacht. Oh, de nieuwe muziek hoor je als eerste bij je eigen lokale radio CFM. Zo ook uh, deze nieuwe single ANC heet die. En uh, ja, wel heel toepasselijk natuurlijk. Uh, proost hier in Zandvoort ANC. De nieuwe single van Nielsen was dat. Gaat vast en zeker een groot hit worden, want het is een uh, lekkere single om te horen. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En ondanks dat uh, dit geen uh, formeel uh, uh, weekend is, uh, Albert-Jan is er toch wel weer het een en ander te melden vanuit de Pitstraat. Dat Max Verstappen een bezige bij is, is er lang bekend. De huidige wereldkampioen had al een eigen shop en reisbureau. Maar afgelopen dinsdagmiddag maakte de coureur van Red Bull bekend... dat daar ook nu een eigen raceteam is bijgekomen. Verstappen.com Racing is officieel gelanceerd... en dat maakt de 24-jarige Limburger trots. Ik kan niet wachten om voluit te blijven pushen. Met de start van Verstappen.com Racing... hoopten de Nederlandse, de Nederlandse raceteams uit de echte en de virtuele wereld... dichter bij elkaar te brengen. Team Redline, het simteam waar Verstappen zelf al jaren deel van uitmaakt... zal het team van Verstappen online vertegenwoordigen. Offline zal vader Jos Verstappen het team vertegenwoordigen en ook Thierry Vermeulen, zoon uh, van zijn manager Remel, die uitkomt in de ADAC GT Masters kampioenschap, zal de nieuwe Verstappen.com X Red Bull logo op de livery hebben staan. Red Bull is medeoprichter van Verstappen.com Racing. Met de samenwerking willen ze het geloof in elkaar nogmaals onderstrepen. Dat is ook te zien op het nieuwe logo van het raceteam. Beide logo's staan er namelijk versmolten op. Racen is altijd mijn grote passie geweest, vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart stapte tot op de dag van vandaag. Naast mijn eigen, één, mijn eigen Formule 1 carrière is racen waar ik een groot deel van mijn tijd aan besteed, laat de Nederlander dinsdag weten. Ik vind het echt mooi dat ik met Verstappen.com Racing Team de passie voor het racen kan delen met coureurs en teams waar ik me nauw mee verbonden voel. Naast het plezier dat het mij brengt kan ik ook mijn racekennis met hen delen. We hopen iedereen uh, we hopen, en wat hopelijk iedereen helpt om zichzelf te verbeteren. Max Verstappen had na de afloop van het voor hem desastreus verloop Grand Prix van Australië kritiek op de snelheid van de safety car van Austin Martin. De coureur van de Red Bull mopperde dat die op een schildpad leek. De FIA pareert nu de kritiek. Volgens Verstappen, maar ook andere coureurs zoals George Russell, heerst er onbegrip vanwege het feit dat de safety cars maar 140 km per uur rijden op het rechte stukken vinden dat dat te langzaam is, waardoor ze hun banden niet goed kunnen opwarmen. Zeker die van Austin Martin, want ook Mercedes heeft een safety car, maar de kritiek van de Nederlander is met name richting Austin Martin. In een statement laat FIAT weten dat het graag wil benadrukken wat de primaire functie is van de safety car: de veiligheid van de coureurs, marshals en officials. Het gaat niet om de snelheid. De safety car moet het veld weer bij elkaar brengen en het veld veilig langs rommel op de banen rijden. Dat, dat er door Verstappen en collega's wordt gesproken over de snelheid van de safety cars, begrijpt men bij de Autosportbond dan ook niet. De langverwachte rentre van Porsche en Audi in de Formule 1 is een stap dichterbij gekomen. De top van de Volkswagen Groep heeft inmiddels bevestigd dat de plannen daarvoor zijn goedgekeurd. Porsche en Audi willen vanaf 2026 toetreden tot de koningsklasse van de autosport. Dat jaar worden de nieuwe motoren gepresenteerd die een stuk simpeler, goedkoper en milieuvriendelijker moeten worden in vergelijking met nu. Het huidige reglement voor de krachtbronnen in de Formule 1 is bevroren tot en met 2025. Helemaal definitief is de komst van Porsche en Audi nog niet... omdat de nieuwe reglementen voor de motoren nog officieel bekendgemaakt moeten worden. Voor Porsche geldt dat het hoogstwaarschijnlijk gaat samenwerken met Red Bull Racing... dat inmiddels een eigen motorenfabriek heeft opgetuigd. Het zogeheten Red Bull Powertrains zou dan de verbrandingsmotor voor zijn rekening nemen... en Porsche de elektrische componenten. Het is mooi om te zien en ook belangrijk voor de Formule 1, al dus Max Verstappen. Er zijn tien mooie teams... Maar het is ook goed dat er grote merken bijkomen en nu laten zien dat ze gecommit, gecommitteerd zijn. Ik kijk er naar uit. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner noemt de naderende entree geweldig nieuws voor de Formule 1. En het is logisch dat wij discussies hebben met hen, al doelt de Brit op Porsche. Ook Audi wil zich ergens inkopen. Ver eerder gingen geruchten dat Audi het team van McLaren zou willen overnemen. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Audi wordt ook in verband gebracht met een samenwerking met Alfa Romeo en Sauber of Austin Martin. Dat wordt zeker dus vervolgd. Oké, okay, nou wat hebben we gehad? De Grand Prix van Australië ligt gelukkig weer achter ons. En we gaan ons opmaken voor volgende week van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola van 22 tot en met 24 april. Nog even snel, uh, een hele snelle stand naar de WK. De Charles Kerr ruim op kop met 71 punten. Max vinden we terug op plek uh, 6 met 25 punten. Daarvoor op 5. Hamilton met 28. Uh, wordt vervolgd. Volgende week weer verder in Imola. En dat was inderdaad de uh, pit report. En uh, ja, de paasreis is ook op het circuit natuurlijk hè, dit weekend. En morgen begint dat alweer om uh, 9 uur uh, s ochtends. Met de Westfield Cup. En daarna de Peugeot 206 GTI Cup. Vanaf ongeveer 10 voor half tien. En dat betreft dan weer een vrije training. Tot zover het nieuws uit de autosportwereld. Zometeen weer voetbal. Maar eerst deze, BlackBerry. Kunnen we het lekkere Harry noemen? Ja, zeker wel. Deze zingen uit de Shingwati jaren 70. the Ram Dam en de Black Betty. We gaan naar een vrolijke Jan van der Leden toe op Duitsjesveld. Want Jan... Zeggen, <laughs> Jan, je had, uh, net, je had net een uh, goed bericht uh, voor ons. Ja. Want uh, de tweede ging erin bij, uh, niet bij SV Zandvoort, maar door SV Zandvoort. Ja, heel goed. Ja. Dat was een heel mooi, heel mooi dood van Marceline. Uh, in een combinatie met uh, Jason Haan. Echt, die twee, dat was echt wel een verkleiding. Kijk. En ik moet zeggen, uh, Arsenal is wel sterker hoor, maar je moet ook veel kansen. Jeffrey heeft niet trouwens op van de lijn. Je hebt geen kans in, dus het lijkt gewoon 2-0. Nu nu er een paar minuten uh, zitten, staan, staat er 90 op de klok, dus ik uh, denk echt dat het zo afgelopen is. Kijk, dat zou heel mooi zijn. Uh, drie <laughs> punten en uh, een hele belangrijke. Oh, ja, ja. <laughs> Wat zei je? Dat was, was nog wel even hilarisch net. Oh. Het was een kleine onderbreking van het spel. En waarom? Er liepen twee gals op het veld. <laughs> ja. Een kleine achteraan, erachteraan. scheidsrechter scheidsrechter achter die gals aan. Ja. Prachtig. Hadden ze t-shirts aan van uh, Arsenal of niet? Ja. <laughs> Stonden <Hey>. ze buitenspel? <laughs> <laughs> oh, oh, en die ze hier uit het, uh, het meentje Oh ja, ja, ja, ja. ja. Briljant zeg. Ongelooflijk, ja, die zijn rot geschrokken van die, die helikopter die gisteren het uh, water uh, overal vandaan uh, gevist heeft uh, beschadigd. Ja, het, het is afgelopen, we hebben we zijn wel gewonnen. Kijk, hartstikke ja. mooi, mooie prestatie. Ja. Want wat betekent de ineen van uh, de, de zevende plek naar de, naar de vierde plek? Ja, want OSV uh, die stond achter met 3 tegen Edo. Houdt uh, meer. Stond voor tegen HBOK. Uh, en die gaat er tussen nog dat weet ik eigenlijk niet. Maar we stijgen zeker naar de vierde of vijfde plek. Kijk, hele goede berichten dus. Een, een, een mooie wedstrijd voor uh, SV Zandvoort. Ja. Lekker. Zijn we alweer even aan toe, toch? Ja. Pannenjop, hè? <laughs> Mooi foto's gemaakt, of niet? Nee. Joop heb een paar mooie foto's gemaakt. Kijk, oh, ja, dan zien ze waarschijnlijk wel weer uh, verschijnen bij jou. Maar Jan, even, even ja. tussendoor. Je was in het begin uh, erg uh, uh, niet te spreken over het spel uh, wat je te zien kreeg. Is dat in de tweede helft wat beter geworden of bleef het uh, Ab zo? Absoluut slecht voetbal geweest. De hele wedstrijd. Zeer slecht voetbal. Mm, oh, okay. Met slecht voetbal kan je ook winnen. Jawel. Jawel. Ja wel. een kwart een deze kant op. Nou ja, gelukkig wel. Jan, ga er lekker van genieten. Een heel mooi paasweekend wensen we jou. En uiteraard ook iedereen van SV Zandvoort. En dan gaan we elkaar volgende week weer spreken waarschijnlijk, hè? Ja, ik denk het wel. Weer thuis. Weer thuis. Teg hier volgende week. Jong Holland. Oh, Jong Heel goed, Albert. Dankjewel. Oké, okay. okay. nou, dan Dankjewel. zeg ik uh, tot volgende week. Dankjewel, Jan, en een fijne zaterdagavond. Hoi. We conozco de Wat een lekkere zonnige single. Hè? De nummer 1 uit uh, Spanje van uh, dit moment. Allegoya en uh, Particito. Zo uh, heet uh, deze lekkere zonnige single op een zonnige zaterdagmiddag. En we krijgen ook een heel mooi zonnig paasweekend. Dus uh, we hebben er wel zin in dat soort uh, plaatjes. Half vijf geweest, het is tijd voor uh, bumper. Ja, mijn naam is Bumper. Ik ben een superknappe Amerikaanse Stafford, Leuke en stoere vent met klein hartje. Van net nog uh, één jaar oud. Er is ingegrepen in mijn leven omdat er niet goed voor mij gezorgd werd. Ik ben dus op zoek naar een nieuwe, liefdevolle plek. Ik vind mensen echt, echt, echt heel erg leuk. Knuffelen, spelen of wandelen, alles vind ik gezellig. Ik ben nog jong en heb veel energie... welke ook verbruikt moet worden uiteraard. Daarnaast kan ik nog wel een cursusje gebruiken... Want ik beheers nog niet alle commando's. Mijn oren staan af en toe uit, maar ach, je bent een puber of je bent het niet. Mijn verzorgers verwachten dat ik prima met kinderen kan samenwonen. Wel wil ik van tevoren even kennis met ze maken. Ik reageer over het algemeen aan de riem vriendelijk naar andere honden... al is er soms wat meer spanning wat verkeerd begrepen kan worden door andere honden... Dit gedrag naar andere honden kan door mijn ras-eigenschappen en leeftijd nog veranderen. Ik zoek dus een eigenaar die verantwoordelijk met mij omgaat... en het niet erg vindt om mij aangeleind uit te laten. Samen met een teef van hetzelfde kaliber zou ik best kunnen kennis maken. Ik, ben hier in het, uh, asiel, ik heb hier in het asiel kennis gemaakt met poezen... en deze vind ik best een beetje spannend, maar wel oké. Okay. Een kat in huis is een optie, mits deze niet bang is voor een hond... en aan honden gewend is... Mijn eigenaar moet dit ook goed begeleiden uiteraard, want ik ga, wel uit, ik ga het wel uitproberen. Ik ben in een kennel netjes, zindelijk en sloop niet. Ook heb ik al in de hondenhuiskamer geoefend om alleen te zijn en dit deed ik best netjes al, dus de verzorgers. Mee in de auto vind ik best leuk en ben rustig onderweg. Een huis waar ik het alleen voel. zijn rustig opgebouwd kan worden, is wat ik zoek en nodig heb. Daarnaast heb ik behoefte aan een eigenaar die mij wil helpen met mijn verdere ontwikkeling en een maatje voor het leven zoekt. Bent u die eigenaar? Dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Bumper? Bumper verblijft in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website wwwdierentenhuis Want ook Bumper verdient een thuis. Dankjewel Bumper. En het is uh, allemaal niet voor de poes wat uh, hier uh, gebeurt. Uh, zullen we maar zeggen. Het dier van de week. Morgen ook weer zo rond uh, half vijf. Best antwoord op zondag. Wij zeggen een hele goede middag. Blijf luisteren want zo dadelijk om kwart voor vijf weer het gedicht van de dag. Maar eerst onder meer deze van de Grace Jones. Uh, na het dieren uh, van uh, deze week hoorde je de single van uh, Chris Jones en uh, Pull Up to the Bumper. Is dat niet een, een heel groot uh, toeval? Ja, ja, nee. Dat, da, ja, dat ja. kan geen toeval zijn, Nee, eigenlijk niet. He. Dat kan geen niet. toeval zijn. Eigenlijk niets. Nou ja, ik zie dat jij uh, nog wat uh, te melden hebt. Uh, nou ja, ik, uh, morgen is er uh, dan een bekerfinale in Nederland. Uh, dan hebben we het natuurlijk over voetbal. Zes uur, hè? Uh, ja. Uh, Ajax tegen wie ook alweer? Uh, PSV. Oh! Ja. Wow, ja. Wow, wow, wow. Van de week ging het niet best niet, maar uh, ja... Tegen een ploeg die zoveel miljoenen meer heeft, is ook bijna niet voetballer natuurlijk. Hè? Uh, ja, daarentegen is de bekerfinale uh, uh, uh, in Engeland, uh, die is van half vijf begonnen. En dan heb ik het natuurlijk over Manchester City tegen Liverpool. En de wedstrijd is nu uh, zes minuten onderweg. De tussenstand daar, uh, op deze zonnige dag daar in Wembley Stadium. De, de tussenstand op dit moment is nog steeds 0-0. Oké, okay, nou jij hebt van de week vast en zeker wel even genetflixt. Oh ja, zeker. zeker ja, ja, ja, ben ja, je ja. de nieuwe serie Dirty Lines uh, al tegengekomen? Ik ben hem tegengekomen, maar ik heb hem nog niet gezien. Hij staat uh, echt uh, in, uh, dik genoteerd in de top 10. En niet alleen in Nederland doet hij het goed. Maar ook in het buitenland, uiteraard bij onze zuiderburen. Maar niet alleen bij de zuiderburen. Ook de Zwitsers zijn helemaal weg van onze serie The Dirty Lines. Het gaat over de, de sekslijnen in de jaren tachtig die toen geëxploiteerd werden. En het was ook een beetje mijn piratentijd. Dus ook een beetje het Amsterdamse sfeertje met piraten. En alles wat er toen rondom gebeurde, dat, dat heb ik ook allemaal wel meegemaakt. Sterker nog. Ik had op een gegeven moment, nou, ik had zelf geen seksleiding, dat nog net niet. Maar ik had wel op een gegeven moment, via via had ik een paar van die tapejes gekregen. Dus de originele cassettes, want het waren endless uh, cassettes. Die bleven maar doorspelen en de hele tijd hetzelfde riedeltje, zeg maar. En dat werd gewoon in een cassette, cassette recorder uh, gestopt. En dan gingen mensen bellen en die moesten een hele hoop geld betalen. En die kregen eigenlijk steeds uh, datzelfde bandje van... Uh, die uh, jonge dames uh, te horen, die, uh, die weer lekkere verhaaltjes hadden, zeg maar. Z zat daar niet de broer van Boudewijn Buug uh, achter? Precies, ook. Ja. ja. Want uh, toen hadden we de Manees op uh, de Sanfordse Laan... en uh, ook die uh, speelde daar enigszins een rol uh, in, uh, in, uh, in de tijd van de Menno Bug. hebben we het over. Ja, ja klopt. Dus nou, het gaat over de vieze belletjes. Ik ga de serie zeker kijken... Maar dit is de platen, de vieze belletjes uit de, de jaren uh, 80. Uh, Tony Scott doet er mee, heel bekend uh, uit die periode. Anita Dodd, die ken je wel van uh, Too Unlimited. En ook uh, Donnie, ja, die, had, uh, die was uh, toen de tijd nog uh, niet eens geboren. Maar hij doet wel mee met lieve belletjes. We gaan even houden. Wij zijn episch, illegaal re en revies, lijpe feestjes. Fight the aspirine, space de patine, een machine. Ik kan mijn act e in de russie totale vrijheid. Ga kopie, wij gaan rock redden. Kijk mijn face, ik ben één met de beest. Flek zo hard, verkrampt aan gillen space. Land op de ziel, dan met waren te dees. All night lang, volle 100%. Move efficiënt, een bekende missie. Geen emoties, zonnebril op mijn visie. Ga ik aan duinen, de bas knap. Wij gaan door als het nacht valt. Met alleen party people om me heen. Beweeg zijn flexibele Piece of badges, piece of piece of badges, piece of piece of badges, piece of Back in the days when we used to beat to be going online on stage. De tijd was prachtig, we keken met z'n allen in de tijd van de jaren 80. Bam, dan kom ik binnen om de juiste poort te innen. De clubs, the rhythm, the pace, like the best love was good. Rijd door de streets, met mijn oma fiets. Ruggengraat van iets, van verleid door de beats. Wij gaan door, wij gaan door elke uur. Morgen staan mijn spieren, kan een melk zuur. In een anti met een space naakt, een space squad. Eén team, één baap, elk ticket is raak, Dit is mijn vermaak, ik ben scherp met de hand van. Dan houdt de de op en de slijk. De gaan naar de stad, weer op af en af de naar de de ja, nee, de Suspended. Suspended. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Bella Bella Bella ah, ah, ah, ah. Tony en Anita brengen je back in the days ja, Tony en Anita, die kan ik wel begrijpen, want die komen zelf ook een beetje uit die periode. We hebben in die periode ook heel veel grote hits uh, gehad. Maar Donnie is natuurlijk een uh, nieuwkomer uh, op uh, dat gebied. Dan hoor ik uh, liever uh, Tony Scott uh, rapper die even korter in deze plaat hoort, dan uh, dat je Donnie hoort uh, zingen in ieder geval in vieze belletjes van uh, de film-serie uh, Dirty Lines, uh, die nou uh, draait op uh, Netflix. Dus, zometeen het uh, gedicht van de dag: Mijn kleine Moos, maar eerst Hakuna Matata? Hier is Libo M. ik was, cool een When he was, a cool young man. I worked in Hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Straks horen we hem met zijn programma Entertainment for You. Hij heeft ook weer een, een zangeres in de uitzending vanmiddag. Daarover straks meer. Maar eerst krijg je onder meer nog het mooie gedicht van de dag. En vandaag is het wel een hele speciale. Luister naar het gedicht van vandaag. De keuze is gevallen op Mijn Kleine Moos. Ik hou je in mijn armen... Voor de aller, allereerste keer. Je bent een kleine moos. Je bent zo lief en teer. Ik kan je nu wel stoer doen, maar toch valt er een traan. De tranen van geluk. Ik weet nu dat ze bestaan. Ik zal je steeds beschermen, zolang dat nodig is. Ik moet er niet aan denken dat ik hier je straks nog mis... Als jij je eigen weg wilt gaan... misschien hier heel ver vandaan. En ik je los moet laten, ja. Daar denk ik nog maar even niet aan. Jij. Jij bent mijn kleine moos. Ik zal je alles, alles geven. Voor jou zal ik echt vechten. Geef als het moet mijn leven. Ontdek jij maar jouw wereld en leer de mensen kennen. En hoe het dan zal gaan? Ik zal naast je staan... en jou beschermen. Straks ben je al wat ouder... je wordt opeens verliefd. Maar dat gaat ook weer over, Moos. Soms met veel verdriet. Je maakt ook snel fouten. Zeg dat dan dat je het spijt. Want volwassen worden, ja... dat kost heel... Heel veel tijd. Als jij straks een gezin hebt... en ik ben dan al heel oud... hoop ik dat jij gelukkig bent... en van iemand houdt. En dat je even terugdenkt. Terug aan dat moment... dat ik je voor het eerst in je ogen keek. Mijn kleine moos. Jij bent mijn kleine moos. Ik zal je alles geven. Voor jou... Voor jou zal ik echt vechten. Geef als het moet mijn leven. Ontdek jij jou maar, maar jouw wereld... en leer de mensen kennen. En hoe het dan zal gaan... ik zal zeker naast je staan... en jou beschermen. Want jij... jij bent mijn kleine moos. Ik zal je alles geven. Voor jou zal ik echt vechten. Geef als het moet zelfs mijn leven. Maar ontdek jij nou maar jouw wereld en leer de mensen kennen. En hoe het ook zal gaan, ik zal altijd, maar dan ook altijd naast je staan en jou beschermen. Tja, hoe het zal gaan, ik zal zeker naast je staan en je beschermen. Maar voorlopig, kleine Moos, blijft het bij mama, papa en dada, mijn kleine Moos.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 ik je straks nog mis? Als jij je eigen weg gaat Misschien niet ver vandaan En ik je los moet laten Daar denk ik maar niet aan Jij bent mijn kleine wonder Ik zal je alles geven Voor jou zal ik echt vechten Geef als het moet met leven Ontdek nu maar jouw wereld en leer de mensen kennen En hoe het dan zal gaan Zal naast je staan en jou beschermen <middels> Straks ben je al wat ouder Je wordt opeens verliefd Maar dat gaat ook weer over Soms met veel verdriet Je maakt dus wel jouw fouten Zeg dan dat het je spijt want volwassen woorden, ja dat kost heel veel tijd Als jij straks een gezin hebt, en ik ben dan heel oud Hoop ik dat jij gelukkig bent, en hen van iemand houdt En dat je even terugdenkt, terug aan dat moment Dat ik je voor het eerst in jouw ogen keek, mijn kleine ver. Ik zal je... En na dat uh, mooie gedicht hoorde je deze single uh, ja, van Sean West. Mijn kleine wonder. Nou, ik heb uh, eigenlijk wel zin. Als ik naar het weer kijken uh, om uh, even te gaan zwemmen. Of het nou een Bacardi dilemma wordt? Geen idee.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 Ja, ik zou zeggen van. Uh, vergeet nooit uh, waar je vandaan komt, uh, Frit. Ja, toch? Ja, ja nee, ik, ik had uh, eigenlijk wel geval van je <laughs> dat je die zou draaien. Maar. Oh, die bedoel je. Ja, nee, ja, nou, dit goed, was zo'n uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik ga zwemmen in Bacardi <laughs> Lemon. vond ik gewoon even lekker. Uh, voor dit weer ook natuurlijk, even lekker ja. plons nemen in de Bacardi nou, ja. Lemon. Uh. Ik, ik snap die verhaal. Ja, toch? Niet dan? <laughs> nou, jij zit aan, jullie zitten aan een lekker bak koffie. Helemaal goed. Wat ga je straks allemaal uh, doen na vijf uur? Nou ja, we hebben in ieder geval te gast Johanna Bridge. Over haar uh, nieuwe single Nu Ga Je Leven. Allemaal, uh, ja, voor, voor degenen die, uh, die haar kennen, die kennen het verhaal allemaal natuurlijk Dus ik zou zeggen, blijf daar in ieder geval naar luisteren. En, uh, ja, we gaan bellen met Bart Heemskerk. En zijn nieuwe single heet Ze Zei Hallo. Nou ja, hier. Oh, dat is uh, René Vrogen hey, natuurlijk. Ze Zei Hallo. Je ja. Kunt het wel. ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> En uh, we gaan bellen met uh, Rocky Pauw. En zijn nieuwe single heet Beesame Mucho. Nou, ook die kennen we. <laughs> ja, ook die in kennen ja, ja, ja, In Spaans ja. of in het Nederlands? Uh, uh, Prachtig. Nee, ik, ik, ik, ik denk dat het gewoon uh, in het Nederlands is. Okay. Dus uh, en, uh, ja, We zouden nog eventjes uh, gaan bellen met Henk uh, Adams en zijn nieuwe single... Heet jouw lieve glimlach. Hey, een hele leuke uitzending zometeen. Uh, Entertainment for You bij CFM. Gaat er gezellig worden, Fred. Ja, en verzoekjes ja. kunnen we ook aanvragen. Ja. Ja, Zit op ja, ja. artiesten.nl en ja. dan uh, kan je uh, eigen... Favoriete aanvragen van dit moment. Even een mailtje sturen. Kan het alles zijn? Of uh, moet het Nederlandstalig zijn? Of nee, uh, Nederlandse nee, nee, nee. artiesten? Het mag, of, het mag ook Engelstalig zijn. Oké, alles is welkom. Zet is welkom. ZFM artiesten. Als het maar geen hardcore is. Be hardcore. <laughs> hardcore? Nou. <laughs> Daar hebben we een ander programma voor. Dat is ook weer zo. Ja. Ja, best wel leuke muziek hoor. Die muziek uit de jaren negentig. Hoorde je net bij de setflijn. De rode schoentjes. De kavelaarzen. Ja, die is weer... Dat heeft weer een Sanford tintje natuurlijk. Met Frank Paarden. Ja, inderdaad, dingetje. inderdaad. Dus, Rubberen nou, Robbie. Precies. Ja. Rubberen Robbie, zoiets. Dankjewel Fred. Veel okay. plezier zometeen. Ja, dankjewel. A.J. Vos. Ja, wij zijn er morgen weer. Ja, morgen. Ik zeg uh, tot morgen. Bedankt voor het luisteren. Wacht even, 26 minuten gespeeld. Uh, tussenstand in de finale van het Engelse uh, beker, uh, de bekerfinale. Manchester City 0, Liverpool 2. Tot morgen. Dag. Doei. Something's in love